5 uur. De Radio 1 Sportzom. Luciana Carrasso en Tom van Hekken. Goedemiddag. Zeven journalisten hebben tijdens de Olympische Spelen in China gewerkt voor de AIVD. Al dus de Telegraaf vandaag. Zo een gesprek met veiligheidsexpert Roger Vleugels... en onze correspondent in China, Wouter Zwart. We waren bij de persconferentie van premier Rutte. Net even president door mij genoemd, maar zover is het nog niet in dit land natuurlijk. Premier Rutte, neemt u mij niet kwalijk. En we zijn straks aan het voorgloeien voor de wedstrijd tussen Oekraïne en Frankrijk. En Fons Groenendijk is vandaag onze analist. Eerst het nieuws met Dorald Megens. Premier Rutte...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 Dat betekent dus dat we boven onze stand leven collectief in dit mooie land. En dat we dus voor een deel onvermijdelijk zullen moeten bezuinigen op allerlei voorzieningen... en tegelijkertijd dingen slimmer moeten doen. De FNV Onderwijsbond AOB weigert om zich nu al aan te sluiten bij de nieuwe vakbeweging. De bond vindt dat er nog te veel onduidelijkheden zijn. Zo is nog niet bekend wie de nieuwe voorzitter wordt, welke bonden meedoen en wat die nog te zeggen hebben. Verder is de naam onduidelijk en is er geen oprichtingsakte. De vernieuwing waar de AOB op had gehoopt blijft ook uit. Voorzitter Drescher betreurde dat niet alle 19 bonden die nu bij de FNV zijn aangesloten mee gaan doen met de nieuwe vakbeweging. Zoals de oudere bond en de bond voor ZZP'ers. Minister Schultz van Verkeer doet te weinig om ongevallen met landbouwvoertuigen tegen te gaan. Vindt de onderzoeksraad voor veiligheid. Jaarlijks vallen er 16 doden en 100 gewonden door ongelukken met tractoren, graafmachines en andere landbouwvoertuigen. Dat zijn bijna altijd de mensen die worden aangereden. De bestuurders blijven meestal ongedeerd. De Raad deed onderzoek naar de ongevallen... en wil graag dat de minister Zes aanbevelingen opvolgt. Zo zou er een APK voor alle landbouwvoertuigen moeten komen. Maar de minister neemt dat advies niet over. Het Openbaar Ministerie tekent Cassatie aan in de Nijmeegse Scooterzaak. Twee Nijmegenaren van 18 en 19 werden door het gerechtshof vrijgesproken... van het doodrijden van een voetganger op een zebrapad... omdat niet kon worden vastgesteld wie de bestuurder was geweest van de scooter. Ze werden wel veroordeeld voor een overval op een hotel en voor mishandeling.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 Daarmee is het volgens de GPD-leiding financieel niet meer haalbaar om verder te gaan. Hoofdredacteur Timmers spreekt van een zwarte dag voor de Nederlandse journalistiek. De GPD levert bovenregionale berichtgeving voor 17 Nederlandse en twee Vlaamse kranten... zoals het Parool, de Gelderlander en de Gazet van Antwerpen. Voor de 45 mensen in vaste dienst is er een sociaal plan. De UEFA zou tv-beelden van het EK-voetbal manipuleren. De beelden van de Duitse bondscoach Leu, die een ballenjongen plaagt... zijn volgens Duitse media opgenomen voor de wedstrijd tegen Nederland... terwijl ze tijdens het duel zijn uitgezonden. Andere incidenten, zoals een supporter die de Kroatische bondscoach Bilic... een kus op zijn mond geeft, zijn juist niet uitgezonden. Volgens de Duitse bladen Bild en Stern doet de UEFA dat... om vooral een positief beeld te geven van het toernooi.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 ANWD verkeersinformatie Het is een normale vrijdagavondspits. De meeste vertraging op de wegen vanuit de Randstad naar het zuiden en naar het oosten. Ook veel vertraging op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knopen Kruisdonk en Maastricht zijn twee rijstroken dicht vanwege een spoedreparatie. Er zit daar een groot gat in de weg. Vanaf Maastricht-Aken Airport staat inmiddels 6 kilometer file. Verkeer richting Luik kan het beste omrijden vanaf knopen Kerensheide via Aken en Eupen. Wat verder nog opvalt is de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Bij Laren nog vier kilometer, dat was een aanrijding. Gelukkig zijn alle reisschokken weer vrij. Dat geldt ook voor de A2 Utrecht richting Den Bosch. Tussen knopen de Everding en Afrit Geldermalsen nog 10 kilometer. Op de A10, de Ring Amsterdam, daar staat tussen knopen de Nieuwe Meer en de Koentenrol 7 kilometer. Naar de andere kant op de Ring Noord, tussen Afrit Volendam en knopend Koenplein 3 kilometer. Dat is een aanrijding. De rechte reisschok is dicht. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Delta Lloyd. Dit is de Radio 1 Sportzomer. We leven toe naar de wedstrijd Frankrijk-Oekraïne, die om 6 uur begint. Nou, we gaan eerst praten met Joost Vullink. Want die, Joost Vullink sprak uiteraard weer met Mark Rutte over de komende Griekse verkiezingen. Hier zijn Lucella Carrasso en Tom van het Hek. Het wordt een spannend weekend in de al maandenlange durende Eurocrisis, nou zeg maar bijna jarenlang durende Eurocrisis. Met name die Griekse verkiezingen zondag kunnen een chaotische nasleep hebben. Daar hadden we het even voor vijven ook al over. Joost Vullings in Den Haag. Joost, jij was bij die persconferentie van premier Rutte. Zag je een, een gespannen premier? Nou, uh, het doet hem wel wat wat er allemaal gebeurt. Maar je kent ook onze premier uh, toch altijd optimistisch van karakter. Zij zegt: ik maak me wel zorgen, maar dat doe ik nooit te lang, want ik ben ervoor uh, om er wat aan te doen en als ik me dan eindelijk zorgen maak, heeft dat niet zoveel zin. Nou, wat is hij dan aan het doen? Uh, nou, hij werkt aan een gezonde overheidsfinanciën en groei in Nederland. En daarnaast is hij in Europa hard bezig landen als Griekenland, Spanje en Italië te houden aan de gemaakte afspraken. En daarover zei hij het volgende. Je kunt niet doorgaan met Zuid-Europa te helpen, hè, de problemen op te lossen, als zij niet bereid zijn om alle moeilijke maatregelen te nemen. En ook in de toekomst, want daar praat je ook over, te voorkomen dat zij als het weer wat beter gaat kunnen terugvallen in oude gewoontes. Je moet vreselijk oppassen dat we niet als Noord-Europa een soort permanente geldpijp naar het zuiden aanleggen. En, en het zuiden daarmee de druk wegvalt om te hervormen. Dat is het grote gevaar. Ja, Rutte zit er dus niet zitten om die afspraken met het zuiden te versoepelen. Sterker nog, met ja, deze uitspraak probeert hij druk te houden op Zuid-Europa. Ja, maar goed, misschien zit hij zondag met een Griekenland... waar ze stemmen voor een anti-Europese partij. Die zegt, nou, die afspraken die zijn gemaakt met Brussel en het IMF, die kunnen wel een ontje minder... of zelfs helemaal vervallen. Hoe kijkt Rutte daar dan tegenaan? Ja, en dan komt Rutte met zo'n bekende Haags antwoord... dan zegt hij, die verkiezingen moeten nog plaatsvinden. Dat is dan een als-dan-vraag, zoals dat hier in Den Haag heet. Nou, kortom, hij gaat er niet op in. Maar goed, die uitspraak die ik net liet horen, zegt eigenlijk voldoende. Hij wil niet dat die afspraken herzien worden. Wat hij wel zei... Uh, mocht het zover komen dat Griekenland uh, uit de euro gaat... dan kan dat opgevangen worden. Maar zijn inzet is uh, om de, de Griekenland echt in de euro te houden. En zijn inzet is dus ook, zoals je al zei... om hier de financiën een beetje op orde te houden. Nu is er een werkgroep van hoge ambtenaren... die zegt vandaag dat het volgende kabinet... voor nog eens 20 miljard moet bezuinigen. Wil Rutte nog wel een keer premier worden? Uh, ja, nou, bezuinigen vindt hij uh, volgens mij niet erg. En hij vindt ook dat het bedrag haalbaar is. Luister maar. Ja, het zal moeten. Het kan niet anders. En iedereen voelt het ook. En dit is een land wat, wat uh, redelijk collectief onrustig wordt... van te hoge overheidsschulden. Dat, dat, zit, dat zit gewoon in onze, in onze Nederlandse traditie. Ik had het vaker hier gezegd. Uh, en terecht ook, omdat het tot vertrouwensverlies leidt. Want als die overheidsuitgaven op een te hoog niveau doorlopen... dan is het onvermijdelijk dat je op een gegeven moment... draconische maatregelen moet nemen. En bedrijven en mensen... Die voelen dat die, die op, een, op, een, op een intellectueel niveau, maar ook op een gevoelsniveau. En daarom is het zo belangrijk dat je als kabinet altijd werkt aan dat permanente vertrouwensherstel. Dat je die overheidsuitgaven uh, weer onder controle brengt. En dat vraagt, dat zal ook voor de volgende periode, uh, moeilijke uh, maatregelen vragen. Goed, Joost. Uh, ik dank jou wel, want uh, we hebben even ander nieuws. Dank, Joost. Er is een spookrijder, de AWB. Op, rijdt u op de A15 N15 Rotterdam-Europort, dan komt u bij Maasvlakte een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A15 N15 Rotterdam-Europort bij Maasvlakte, dan komt u daar een spookrijder tegemoet. Wij gaan verder met het fietsen, Sebastian Timmerman, de ronde van Zwitserland. Want er was ook nog een, een, een snelle een leider op het parcours. Hè? Een snelle Rui Costa inderdaad, die uh, goed onderweg is bij het tweede tussenpunt. Daar is hij uh, ook inmiddels langsgekomen. Verliest hij net als Robert Geesing trouwens 33 seconden uh, op uh, Frederik Kesjakov. Maar dat betekent wel dat uh, Rui Costa daar uh, eigenlijk wint ten opzichte van al zijn concurrenten. Ten opzichte van Slek, die uh, acht seconden tweede staat in het algemeen klassement... Uh, uh, sneller dan Kreuziger. Hij wint op Nicolas Roads bijvoorbeeld. En Geesink heeft toch ook een supergoede tijdrit gereden. Staat aan de finish nog steeds op de vijfde plaats. 27 seconden achter Kessiakov. En ik heb Nicolas Roads net, net binnen zien komen. Er moeten nog vier renners binnenkomen. En Geesink is volgens mij ook Nicolas Roads voorbij gegaan in het klassement. Dus gaat Geesink sowieso in de top 5 uh, terechtkomen na de tijdrit van vandaag. De tijdrit van 34 kilometer ruim rondom Gossau in prima omstandigheden. De zon schijnt en Robert Geesink heeft dus een echt een puikentijdrit gereden. Vier man moeten nog binnenkomen. Thibaut Pinot, de Fransman, Roman Kreuziger de Tsjech; Frank Slek de Luxemburger en Rui Costa. En het zit er dik in dat die laatste de Leiderstruin met succes gaat verdedigen. We nou, hebben hebben over de vliegtuigen en de vertraging. Weet u wel. Afgelopen woensdagnacht na de wedstrijd Nederland-Duitsland. Passagiers moesten soms uren in de vertrekhal wachten. En het vliegtuig moesten ze soms ook wachten. Eén iemand viel in slaap, werd wakker, dacht dat te zijn. Maar hij was nog steeds in Karkov. Autoriteiten van het vliegveld leggen de schuld bij de piloten, want die zouden zich niet op de hoogte hebben gesteld van de frequentie waarop gecommuniceerd moest worden met de luchtverkeersleiding. Jeroen de Jager voor ons daar onderzocht. Deze kwestie. Het was de drukste dag ooit voor Kharkov International Airport, met 80 vliegtuigen die arriveerden en ook weer moesten vertrekken. Usually it about 15 during the match day. It was about 80 flights to for departure. I'm Vitaly Nedashkovsky, I'm deputy general director of the airport of strategic development. Nedashovski was afgelopen woensdag verantwoordelijk voor de afhandeling van al die vluchten. Op een normale dag zijn dat er in Kharkov maar 15. Yes, I was in, during the day and during the night, 24 hours was here. Vandaag vertelt hij zijn kant van het verhaal. Het was de drukste dag van zijn leven. Yes, it was, yes, definitely. We schuiven aan aan tafel met uitzicht op de twee landingsbanen. In de vechten de verkeerstoren. En daarom so gebruiken we een deel van de oude runway als uh, aardappelen. Afgelopen woensdag werd de oude landingsbaan gebruikt om vliegtuigen te parkeren. En op hetzelfde moment hebben we zo'n uh, 45 aardappelen op onze aprons. <tied> In totaal zijn er die dag bijna 15.000 passagiers in- en uitgevlogen. Het was een leerzame dag voor Vitaly Nedashovski. In the future we will be ready for this matchday. I think the next we will do better. Op de vraag of er vertragingen waren en hoe lang die duurden, antwoordt Nedashovski aarzelend. Not so much. I don't know exactly what the, what the maybe it wasn't. Niet heel veel, misschien niet. Misschien hooguit, een half uur. In hour. Holland we informatie dat sommige planes had delays van meer dan drie uur. Yes, it was. Yes, it was. Unfortunately, ja. En mensen zitten in de plane en moesten in de plane for voor meer dan drie uur. Ja, yes, het was. Okay. Uiteindelijk bevestigt hij dat het klopt. En die lange vertragingen hadden volgens hem een paar oorzaken. Uh, uh, was broken some of uh, equipment uh, of ground handling equipment on the uh, air side. Apparatuur die kapot was en er ging iets mis met de communicatie tussen de bemanning in de cockpit en de verkeersstoren. De Captain Crook kan connect with the ATC tower. Uh, according the, to give permission for the take-off. Mm -hmm. En de schuld van die communicatieproblemen legt Nieda bij de Nederlandse bemanningen. Die hadden volgens hem hun documenten niet goed gelezen, waarin de juiste frequentie stond. This is fault of the crew in the AIP was the but crews ATC okay. Aanstaande zondag zal het beter gaan. Allereerst komen er geen 80 vliegtuigen. 60 for maar 60 vluchten dus. En de oplossing is heel simpel. Remind. Crew, ATC tower. De cockpitcrew zal nadrukkelijk worden gewezen op de frequentie waarop ze met de toren moet communiceren. Dit is de radio 1 sportzomer. <totstuken>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 plaatje, hè? I don't like Mondays van nou. de Boomtown Reds. Maar we houden het toch weer op: want we gaan over hele belangrijke dingen praten. Nou, zeven journalisten hebben namelijk volgens de Telegraaf gewerkt voor de AIVD tijdens de Olympische Spelen vier jaar geleden in Peking. Wouter zwart, onze correspondent daar, uh, Wouter, aangenomen dat jij daar niet één van bent, denk je dat dit waar is, kan zijn? Nou, ik neem aan dat de mensen van de telegraaf wel een huiswerk gedaan hebben en precies weten wat ze doen. Dus ik ga ervan uit dat dat schrijven. Uh, waar is. Ik heb zelf de geruchten uh, vorig jaar ook al een keer gehoord. Bijna twee jaar geleden geloof ik al. En dat toen destijds ook met, uh, met de collega's hier in Peking uh, besproken. En wij kwamen toen uiteindelijk met ons onderzoek niet heel veel verder. Dus uh, wij wisten er inderdaad ook wel van. Dus dat het nu naar buiten komt, uh, ja, dat is nog steeds heel vervelend. Uh, maar uh, ja, het verbaast me dus niet echt. Nee, en, uh, maar je hebt nooit van mensen gehoord die tegen jou hebben gezegd, ik, ik ben benaderd? Nee, absoluut niet. En volgens mij weten uh, we wel nog steeds niet wie het precies zijn. Dat maakt de telegraaf ook niet bekend. Nee, uh, blijf nog even, even hangen, Wouter. Ja, want Rocher Vleugels, gespecialiseerd in inlichtingen die ze mogen wel zeggen, is hier in de studio aangeschoven. Uh, vindt u het net zo aannemelijk? En, en, en wat vindt u er eigenlijk van dat het zo is? Het is bijzonder aannemelijk. Het zal me verbazen als het niet zo is. We hebben in, de AIVD heeft in China een permanente aanwezigheid, vaste mensen. En bij dit soort toernooien wordt altijd op basis ook geworven. Het is volkomen normaal. Maar wat, wat hoopt men, want er staat over dat je geloof ik op de dansvloer foto's moest nemen ongeveer. Het komt een beetje uh, uh, ja, over... Ja, de da, dansvloer wat, van het holland Heinekenhuis. huis, van het holland -Huis he? wat, wat is de opdracht die je dan meest? Ten opzichte van echte spionage door de AIVD is dit een beetje, en bij die sporttoernooien, ook nu bij het Europees Kampioenschap voetbal, is een beetje spielerij. Maar er zit wel een achtergrond achter. Er is uitgebreid onderhandeld tussen het Westen en China... voor die Olympische Spelen over hoe het moet gaan met de mensenrechten... met al die mensen die ontruimd zijn. Honderdduizenden mensen die hun huizen kwijtraakten... vanwege de stadions en zo. Er werd verwacht dat daar acties door Chinezen gevoerd zouden gaan worden. En dat is, denk ik, een reden waarom ze in, uh, onder de sportjournalisten geworven hebben. Want als die acties er gekomen zouden zijn... zouden die zich gericht hebben tegen sportactiviteiten. En de gewone AIVD-spionnen in... Peking en zo zijn daar niet goed gepositioneerd. En de sportjournalisten zitten natuurlijk bij die sportfaciliteiten. En die kunnen dat dan zien. Maar die moeten dan foto's maken van Chinese mensen die wat die doen. En die worden doen. als ze terugkomen gediebriefd. En dan wordt hun gevraagd wat ze gezien hebben. En maar, dat is dan een, een aparte dan informatielijn. Laat, daarmee? Ja, maar het is inlichtingenwerk. Ja. En dan in de latere rollen gaat de minister van Buitenlandse Zaken spreken... over mensenrechten en hoe de rellencontrole is geweest daar. Maar u zei net... Ik in. Daar ook iets over zeggen? Ja, natuurlijk. Woud, ga je gang. Ja kijk, wie de IVD benadert natuurlijk, dat is hun zaak en het staat zij vrij om, om bij wie dan ook natuurlijk aangekomen, dus dat mag ook naar de ministerie. Ja. Dat, maar wacht even, je, je valt even weg, Wouter. Het staat de IVD vrij, zei je, om, om te benaderen wie ze willen, maar... Nou ja, ik, dat jij je als journalist voor een kaartje laat spannen, dat vind ik niet alleen journalistiek buitengewoon gewoon laagbaar, maar als ik op persoonlijke titel even mag spreken ook bijzonder... Ja, schandalig eigenlijk. Je maakt je volledig ongeloofwaardig als onafhankelijke journalist, want je bent dus blijkbaar te koop. Ik begrijp dat de meeste van de journalisten ook betaald zijn. Uh, en je schaadt daarmee, vind ik ook, de intensiteit van heel aantal journalisten zoals ik zelf, die jaren hebben geïnvesteerd in onafhankelijke en neutrale, uh, in neutrale verslaggeving. Ik vind dus, hè, met name in een land als China, dat zo vaak op een rampkoers ligt dat wat wij in de westerse wereld ja, denken... En vinden dat het juist daar van het allergrootste belang is dat je daar als journalisten gebalanceerd en eerlijk over moet berichten. Ja, en als je dan als type, zal ik maar even zeggen, komt binnenvliegen en voor een veiligheidsdienst taken gaat overnemen. Ja, daar schaadt je dus, vind ik, niet alleen onze integriteit mee. Maar je zorgt er eigenlijk ook voor dat een land als China uh, hierdoor kan zeggen: Kijk, zie je nou wel, zie je nou wel, dat is wat wij altijd zeggen: jullie buitenlandse media zijn geen haar beter dan wij. En dat vind ik echt schadelijk. Roger Vleugels, dit punt wat Wouter Svart maakt, deelt u dat? Ik vind het uh, vrij schandelijk, maar we hebben het in ons land zo geregeld dat het mag. Dus u zegt, het, het, uh, het, het is de persoonlijke, uh, neemt u mensen zeer kwalijk, maar zeg maar strikt juridisch genomen hebben we met elkaar afgesproken nou, dat hij toegestaan. Ja, maar het zou goed zijn als de journalistiek is, zou beginnen met naar zichzelf te kijken en uh, er eens een mening over te gaan vormen hoe het zit met de ethische kanten van als je benaderd wordt door de AIVD... dat er ook in de opleiding voor journalisten aandacht voor is. Er zijn een aantal andere beroepsgroepen die ook veel benaderd worden... om in het buitenland te spioneren. Bijvoorbeeld de kopvaardij en handelsvertegenwoordigers. Die krijgen daar cursussen over. In de journalistiek is het meer het model struisvogel. En dan heb je iedere keer, één keer per jaar of zo... dit soort accufietjes die naar boven komen. Het zou heel goed zijn om eens goed na te denken... over hoe je om moet gaan als de AFD je benadert. Ja, waar, want nu krijgt iemand als Wouter Zwart daar last mee. Bij zijn werk. Hè, tuurlijk, Misschien mag jij tuurlijk. straks uh, niet meer bij bepaalde bijeenkomsten zijn als journalist. Uh, eh, als jij ziet wat die opdracht was: hè, foto's maken van Chinezen die met Nederlanders praten of contact leggen in het He Holland-Heinekenhuis. Denk jij dat daar iets te halen viel voor de IVD? Nou ja, voor de duidelijkheid, we weten natuurlijk niet precies wat er nou gebeurd is zelfs nou echt zo staat zoals in de krant staat. Misschien hebben we wel veel meer succes gehad met die operatie, dat weet ik niet. Maar wat ik nu zie, vind ik het gezegd een beetje amateuristisch overkomen. En je kunt ook bijna niet anders verwachten. Verslaggevers die geen kennis van zaken hebben hoe dingen in China worden gedeeld en gedeeld. Ja, Chinese officials doen natuurlijk geen interessante zaken tussen de Hoss en de Hollanders. En zelfs dan nog, als dat in de VIP-room was gebeurd van het huis, denken we dan echt dat daar een verslaggever met zijn, foto, met zijn uh, fotocamera bij kan komen. Het, het klinkt op mij allemaal ja, uh, wat onaannemelijk. Maar goed, noem mij naïef, ik weet niks van dit soort zaken. Dit was inderdaad een beetje spielerij, maar het is ook weer niet niks. Het ging hier inderdaad zo goed als zeker niet om het bespioneren... van zaken die met de Chinezen gedaan worden... maar meer het monitoren van hoe de Chinezen met eventuele ongeregeldheden... en dat soort zaken omgingen om een second opinion te hebben... straks in de politieke evaluaties. Nog één vraag, meneer Vleugels. Want u zei het eigenlijk, het is een soort gemeengoed. Er is nu een toernooitje aan de gang in Polen en Oekraïne. Zijn er weer Nederlandse journalisten, denkt u, die het uh, fototoestel uiteraard. lopen? Dat is altijd zo. Decennia. In alle landen, dat is niks. Er werken constant enkele tientallen, mensen, tientallen journalisten voor de AFD. Soms langdurig, soms op ad hoc basis. Soms tien jaren achter elkaar. En u zegt beroepsgroep, uh, discussieer erover, doe er iets aan in de opleiding. Nou, Wouter, volgens mij ben jij wel iemand die er graag aan meedoet. Dank je, Wouter Zwart. Vanuit Peking... Stekker, en... Als ik nog één ding mag zeggen, meneer Vleugels, heeft mij volgens mij destijds lesgegeven op de school van de over dit soort zaken. Dus ik ben er zeer voor dat wat meer aandacht verdienen. Bij jou zit het Helemaal wel helme. goed. Het college de is goed aangekomen, dank je wel. Roger Vleugels, jouw voormalige <laughs> docent, ook dank. We gaan even snel naar Sebastian Timmerman. Want we willen weten, is de uitslag bekend nu? Uitslag is bekend. En uh, Frederik Kessjakov heeft de tijdrit gewonnen. Stond er net glunderend op het podium. Ging al heel lang aan de leiding. Vindt echt heel verrassend met Twee seconden voorsprong op Fabian Cancelara. Net zo glunderend op het podium stond net Rui Costa. De Portugees blijft Leiden namelijk in de ronde van Zwitserland. Zijn achtste plaats op 41 seconden van Kesjakov. is genoeg om de Leidenstruit te bewaren. Want er was eigenlijk maar één te behouden. Want er was eigenlijk maar één echte klassementsrijder... Uh, sneller dan Rui Costa. En dat is Robert Geesink. Robert Geesink heeft een prima tijdrit gereden. Wordt vijfde op 27 seconden van Frederik Kesjakov. Kesjakov, dus één. kans. Salara, Monfort 2 en 3. Geesink, 5 Costa, dus 8 En ook uh, goed gereden door Laurens Strendam 13e. En door Kruiswijk, 18e. Betekent voor het algemeen klassement, met twee klimdagen in de ronde van Zwitserland voor de boeg. Dat Ruby Costa nog altijd aan de leiding gaat. 50 seconden voorsprong heeft op Roman Kreuziger. Robert Geesink staat derde op 55 seconden. Dan valverde en Schlek. En Steven Kruiswijk op de 10e plaats. Ook netjes in de top van het klassement op 1 minuut en 27 van Costa. En er is weer gebeld vanmiddag met klachten over het Nederlands elftal. De analisten, de sportzomer over uh, van alles wat kwam er wat binnen bij Tom van het Hek vanmiddag. Hij stond iedereen te woord, ook de mensen die klachten hadden over hemzelf. In gesprek met Van het Hek. Klaaglijn Tom van het Hek, goedemiddag. Goedemiddag, meneer van de Wat lekker dat ik even mag klagen. Ja, heerlijk, hè? Oh. Dat kan ik ook zo lekker vinden. Zo heel even, gewoon even jij. Kwijt. Even klagen. Nou, van... zeg het eens even. Hallo, ik heb een vraagje. Kan Van Hals niet lekker met vakantie voor de rest van het toernooi? Klaaglijn, Tom van het Goedemiddag. Wij hebben nu alleen maar negatieve dingen geroepen over Nederlands dan. En wij zijn allemaal uh, uh, niet positief, vind ik. Dus we moeten ook een beetje trots zijn dat ze überhaupt meedoen. Ze een beetje zoals die ieren, zeg maar. Zingend eruit. Precies. Nee, nou, we gaan hier. Wie zegt dat we eruit zijn? Nee. Iedereen weet nu 100% dat ze eruit zijn. En zingen wij, nog, hè? Wij hebben nog een kans okay. om door te gaan. Nou, wij gaan en... eerst zingen om ze erin te houden. En als we eruit gaan, blijven we ook zingen met allen. Ik moet allemaal lachen om, om al die klachten. Klaaglijn Tom van Dek, goedemiddag. Ik denk als Nederland eenmaal voor staat, ja. 3-0 of 3-0. Dat een van die Duitsers, die denkt nou ja. dan uh, in de 90 toch of de 80e minuut. Ja. Dat is gewoon een deen in de 16e. Ja. Allebei hebben zes punten. Allebei gaan door. Kortom, Want... uw advies is dat we alleen in blessuretijd die drie doelpunten moeten maken, zeg maar. Als die Duitsers al klaar zijn. Goedemiddag, hoe is het? Ja, hartstikke goed, man. Oké, okay, nou, ik heb eigenlijk heel weinig opmerkingen, hè. Maar toch wel eentje, anders had je die gebeld. U, hebt heel, u bent een heel beschaafde man, maar u denkt toch inderdaad dat u niet zich niet met de voetballen moet blijven bemoeien. Wat, waarom eigenlijk het niet? Ik had, nou, okay. ik had helemaal ja. goed voorspeld tegen die Duitsers, hoor. <laughs> goed, ik uh, wens u een prettige dag. Ja, ik dank of u niet, ook. He? En nog gefeliciteerd gefe oh. met Willem II nog, hè. Dankjewel. Yo, jo, jo. Okay, hoi, hoi, Van Minsbergen, Arnhem. Ik heb mijn eigen gestoord aan uh, het afscheid van de vrouwen van de Oranje. Wat? B want? Nou, in Noordwijk hebben ze afscheid genomen... Ja. Of dat ze voor tien jaar weggingen en een week later zie ik ze in de Oekraïne weer. Ja, u denkt voor je het weet blijven we afscheidfeestjes vieren. Hè? Die, ze komen ja. nooit van die vrouwen af. Nee, die, die mariniers die moeten gewoon een halfjaartje de zee op en deze jongens voor één week drie keer afscheid, bedoelt u? Hè? Jonge, jonge, jonge, jonge. Ik, jonge, jonge, jonge, ik ga nou. me zo met, met mijn linkerhand en dan lopen die vrouwen op de rug. Goedemiddag. Hallo. Wat mij het laatste jaar opvalt is het woord wat u gebruikt om af te sluiten. En dat is? Het is geen hooi, het is geen doei, nee. het is joei. Ja, dat heeft iemand zelfs al eens een artikeltje gewijd? Ik, ik ben het mezelf niet helemaal bewust. Toen ben ik erop gaan letten. Het is nog niet gelukt. Ik denk meneer Van het Hekken, zou proberen om een nieuw woord te creëren nee, is... in Nederland. Want nee. hebben we hebben het doei ook al gehad. Ja, nee, hebben, de, de familie heeft al wat nieuwe woorden geïntroduceerd. Dus daar wil ja, dan ik me niet meer bij aansluiten. Nee. <laughs> ik ga okay. nu afsluiten door tegen u te zeggen hoi.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 Premier Rutte vindt het onvermijdelijk dat het volgende kabinet extra bezuinigt. Het Centraal Planbureau en topambtenaren zeiden deze week dat er nog 20 tot 25 miljard extra moet worden bezuinigd, bovenop de 30 miljard die al is afgesproken, als het kabinet in 2017 begrotingsevenwicht wil bereiken. Volgens Rutte zijn er nu eenmaal serieuze problemen en zijn extra bezuinigingen haalbaar. De politie komt vaak te laat bij spoedmeldingen... vooral in landelijke gebieden als Zeeland en Oost-Groningen. Dat meldt RTL Nieuws. Vorig jaar beloofde de minister opstelte dat de politie in heel Nederland dezelfde aanrijdtijden zou houden... bij noodgevallen. Volgens die norm moet de politie binnen een kwartier aanwezig zijn. In Zeeland was de politie in bijna een kwart van de noodgevallen te laat. Bij een schietpartij in Rotterdam is een man zwaar gewond geraakt. De man werd neergeschoten in een drukke winkelstraat... de Beierlandse Laan. schutter is er vandoor... En de Duitse politie heeft met luidsprekers zeehonden verjaagd... tussen de Duitse waddeneilanden Borkum en Just. Daar zou een zeemijn uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing worden gebracht. Die mijn was deze week opgevist in de Eemsmonding... door een viskotter en achtergelaten op een zandbank. Rond die eilanden zitten nu veel drachtige zeehonden. En die moesten eerst worden weggejaagd. zijn de hoofdpunt uit de nieuws. Het weer nu, Marco Verhoef. Met buien nog boven ons land zijn er niet veel, maar er komen er nog wel een aantal aan. Die liggen nu nog boven Frankrijk en zijn weggelegd voor de late avond en voor de nacht. In de nacht dus nog steeds die buien minimumtemperatuur van een graad of 14. En in de loop van de nacht wordt het in het zuidwesten dan alweer wat droger. Morgen hebben we temperaturen die best oké okay zijn, 19 tot 21 graden. Eerst kan er nog een bui vallen, maar in de loop van de dag neemt de buienkans af... en zien we de zon van tijd tot tijd schijnen. Maar het wel een stevige wind, boven matig kracht 4, misschien wel een 5... en bij zee in elk geval krachtige windkracht 6... Dan zondag nog een enkele bui, maar ook zonnige momenten. 19 graden en later op zondag gaat de wind afnemen. De dagen daarna blijft het lichtwisselvallig met redelijk normale temperaturen. ANWB Verkeersinformatie. Het is een normale vrijdagavondspits. Een gewone drukte in de, de Randstad. En ook opvallend druk in het zuiden. Dat heeft vooral ook te maken met het probleem op de A2 vlak bij Maastricht. Tussen Meersen en Maastricht staat inmiddels 4 kilometer. Omdat tussen Knopen-Kruisdonk en Maastricht twee rijstroken dicht zijn. Heeft te maken met een spoedreparatie. Zit een gat in de weg daar. Volgens Rijkswaterstaat duurt het herstel tot laat in de avond. Verkeer onderweg naar Luik kan het beste omrijden vanaf knopen Kerensheide Via Aken en Eupen overige files die opvallen dat is de A2 van Utrecht naar Eindhoven langzaam rijden tussen de Empel en Vught en op de A10 de ring Amsterdam-West richting Zaanstad tussen Osdorp en de Coentenel nu 6 kilometer heeft voor een deel ook te maken met de werkzaamheden daar een aanrijding op de A28 Utrecht richting Amersfoort bij de Alphen 3 kilometer daar is de linker rijstrook dicht en ook erg druk op de A58 Breda richting Tilburg tussen de de Galder en Sint-Annebos staat 8 kilometer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Voor een half uurtje gaat de strijd weer beginnen op de EK. Frankrijk en Oekraïne gaan elkaar treffen. We moeten er niet van gaan stotteren. We gaan vooruitblikken zo direct met Ronald van der Geer en Von Schoenendijk. En we bellen ook met Jos Timmers zo, de hoofdredacteur van de vanmiddag opgeheven GPD. Het Mediaoverzicht. De media worden vandaag gedomineerd door verhalen over geld... in angstige afwachting van de verkiezingen in Griekenland... die dit weekend worden gehouden, zo lijkt het. NRC Handelsblad schetst een doemscenario... waarbij de crisis na de val van Lehman Brothers verbleekt. In het slechtste geval winnen de Griekse politieke partijen... die tegen het loodzware bezuinigingspakket zijn... en ze vormen een snelle regering... die nieuwe onderhandelingen wil met Europa en het IMF. Die willen dat niet en de ECB staakt de steun aan de Griekse banken. Griekenland verklaart zichzelf failliet, verlaat de euro en de paniek verspreidt zich snel naar de rest van de wereld. Een ander scenario van NRC is dat de pro-Europese partijen winnen... en wij doormodderen. De crisis lijkt nog een paar keer op... maar het uiteenvallen van de Monetaire Unie is wel voorkomen. De middenweg waarbij de Griekse verkiezingen geen heldere uitslag hebben, heeft ook het meeste weg van doormodderen. Beter wordt het voorlopig, hoe dan ook niet, dat is wel duidelijk. En dat het in Griekenland slecht gaat, dat is in ieder geval duidelijk. De BBC ging in Athene op bezoek bij een echtpaar van wie het inkomen is gekelderd. Het inkomen van de man daalde in een jaar met 40% procent. en de vrouw van het echtpaar krijgt al een maand helemaal niets meer. Ze zijn aangewezen op de hulp van hun ouders. Actually my parents bring his food, his parents pay the bills. And if we not have this help we don't know what to do. You you you'd lose your apartment, would you? Yes, maybe we will lose our apartment. Ja, misschien gaan we ons appartement zelfs wel verliezen zeggen ze dan en dan zeggen ze ook nog we willen de euro wel houden, maar niet tot elke prijs. We want to stay in European Union, but uh, it doesn't mean that we have to give everything. So maybe it's better to leave the te verliezen, want then we, will live like, uh, we will breathe again. Ja, dan kunnen ze weer ademhalen. Het Parool weet nog te melden dat in geen enkel ander Europees land... het vertrouwen van consumenten in de economie zo hard achteruit is gegaan als in Nederland. Zelfs in problemenlanden Griekenland, Spanje en Italië zijn ze optimistischer. Lijkt wel een beetje op de EK. Want vorig jaar behoorden wij nog tot de meest optimistische volken van Europa. Maar dat is dus binnen een jaar omgeslagen bij die EK in een paar dagen. Consumenten willen duidelijkheid over de crisis. Hun huis, hun baan en hun pensioen. Niet voor niets roept de Nederlandse bank de politiek op geloofwaardige besluiten te nemen. En daarmee het vertrouwen te herstellen. Dat is ook goed namelijk voor de economische groei. Economie-website Z24 probeert duidelijk te maken... wat voor spaarders de gevolgen zijn van de afwaardering van een aantal Nederlandse banken. Kredietbeoordelaar Moody's verlaagde... Namelijk vandaag de rating van de Rabobank, ING, ABN AMRO, SNS en Leaseplan Bank. Die ratings zijn een in inschatting van het vermogen van de bedrijven... om op lange termijn de schulden af te betalen. Een verlaging van de kredietstatus kan er volgens Z24 toe leiden dat het voor banken duurder wordt om geld te lenen. Maar dat kan ook inhouden dat ze een hogere rente moeten bieden voor dat spaargeld. Zo blijkt uit een overzicht van de spaarrentes in Nederland... dat de banken met de laagste rating, Leaseplan Bank en SNS Bank... relatief hoge spaarrentes bieden. Na de voorgaande financiële ellende misschien een klein lichtpuntje. Tot over het mediaoverzicht. Dan dat nieuws over de GPD. Het persbureau, een samenwerkingsverband van regionale dagbladen... houdt dus op te bestaan. Ze leveren berichten aan 17 Nederlandse en twee Vlaamse kranten. En de hoofdredacteur is Jos Timmers. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, een ellendige situatie voor u, denk ik. Uh, ja, nou niet alleen voor mij, maar voor alle mensen ja. die uh, bij de GPD werken... en alle freelancers die ook voor ons uh, uh, werken... Uh, ook uh, voor de uh, kranten waar wij, uh, waar wij aan leveren. Ja, dus nou, zal het me netjes houden. Het is een zwarte dag. Ja, en het komt door het besluit van uitgeverij Wegener om met de samenwerking te stoppen. Is het u duidelijk geworden waarom zij stoppen? Uh, ja, Wegener wil stoppen met de samenwerking in GPD-verband... omdat Wegener een eigen persdienst uh, gaat oprichten. Een uh, persdienst die ongeveer uh, op een aantal cruciale onderdelen... hetzelfde gaat doen als wat de GPD nu doet. Maar ze willen dat graag in eigen beheer hebben. 45 mensen zijn er bij u in vaste dienst en heel veel freelancers. Uh, ja, het moet voor iedereen een, een enorme schok zijn. U zei ook een klein beetje aanzien komen. Wat gaan mensen doen? Uh, we hebben het inderdaad uh, wel aanzien komen... want het besluit van Wegenen om een eigen persdienst op te richten is van eerder dit jaar... Uh, daarna is ook aangekondigd dat ze van plan waren de GPD te verlaten. Maar het bestuur van onze vereniging, want dat zijn we formeel, heeft gisteren moeten concluderen... dat door het vertrek van Wegener een dermate zwakke financiële basis is voor de overblijvende kranten... dat ze de huidige GPD niet uh, kunnen blijven financieren. Want daar en hebben dat... ze wel naar gekeken of die andere kranten die niet van Wegener zijn uh, zelfstandig met u verder konden gaan? Ja, zeker. Er is uitvoerig naar gekeken, maar als de helft uit je begroting wordt, uh, wordt gesloopt... Dan is het, zeker in deze tijd, is het voor dagbladen, regionale dagbladen, uitgeverijen, is het onmogelijk om dat verschil in geld, om dat bij te passen. Dat is gewoon een onmogelijkheid. En waarmee wij waar waar weer eens wordt bewezen dat, dat samenwerken, dat is ook ons credo, dat samenwerken loont uh, zeker in, uh, in de journalistiek. Het is, uh, levert journalistieke meerwaarden op, maar het is bovendien ook een schoolvoorbeeld. Althans, wij zijn dat uh, 76 jaar geweest, van, van kostenbeheersing. Zonder dat je kwaliteit eronder rijdt. Sterker, je kwaliteit uh, neemt er alleen maar door toe. Ja, en Wegener wil het nu zelf gaan doen. Denken ze dan dat het nog goedkoper kan dan nu dat doet? Nou, dat is het merkwaardige. Maar dat zou je eigenlijk ook aan de mensen van Wegener moeten, moeten vragen hoe ze dat precies uh, organiseren. Uit de informatie die wij hebben gekregen van de leiding van Wegener heb ik begrepen dat zij een organisatie inrichten die uh, zo groot is, dat die het huidige budget uh, van de GPD uh, overschrijdt. Maar... Uh, ja, dus echt goedkoper zal het niet zijn. Maar kennelijk is het ze die prijs uh, waard. Maar die vraag moeten we voor de rest aan Wegener stellen. Daar, uh, daar heb ik onvoldoende zicht op. Maar betekent dat dat er op geen enkele wijze meer gekeken wordt... naar mogelijkheden om toch tot enige voortgang van samenwerking te komen? Uh, niet uh, voor de GPD zoals die nu bestaat. Ik kan me wel voorstellen dat de andere kranten, de niet-Wegener kranten... dat die uh, zullen zoeken naar een mogelijkheid om uh, of uh, op sommige onderdelen alsnog een vorm van samenwerking te vinden. Gewoon onder het motto dat samenwerken per definitie goedkoper is. En op andere terreinen zullen ze waarschijnlijk zelf hun eigen knopen tellen... en kijken wat daar nog voor mogelijkheden zijn. Nou, daar zijn wij zelf ook druk mee bezig om te bezien... op welke terreinen de overblijvende kranten, Dagblad van de Noordelewerderkrant... alle HDC-kranten en het Nederlands Dagblad... in hoeverre eh, zij eh, samen met ons nog andere alternatieven kunnen bedenken... Daar gaat u uh, hard mee aan de slag, meneer Timmers, hoofdredacteur van uh, de GPD. Dank voor uw reactie. Graag gedaan. Goedemiddag. Goedemiddag. En wij gaan verder met die Griekse verkiezingen die heel Europa met spanning gaan volgen. In de aanloop daarnaartoe uh, onderzoeken Joors van der Kerkhof en Corny Keeser... wat er in deze tijden van crisis allemaal in het land gebeurt. Zo is de Griekse staat bezig veel bedrijven te privatiseren om zo aan geld te komen. Gasbedrijven bijvoorbeeld en de spoorwegen. Maar ook het staatsgokbedrijf gaat in de verkoop. Overal in het land zijn namelijk gokkantoortjes. Bingo, bingo heet hier kino, bingo kino, een uh, bingo spel dat kino heet, en er komen allerlei cijfertjes uh, op een uh, groot computerscherm, een televisiescherm, mensen kopen cijfers en dan kunnen ze enorm veel winnen. Nou, ik geloof niet dat het om gigantische bedragen gaat. Deze meneer die naast me zei net, uh, ja, ik heb net een paar euro gewonnen. Het hangt er natuurlijk af hoeveel geld je inzet, neem ik aan. Ja. Want dit scherm zien we hier in dit kleine kantoortje. Zo zijn er tientallen kantoortjes overal in Griekenland. En die zijn allemaal met elkaar bingo aan het spelen. Ja. Als ja. oh, mevrouw is uh, formulieren door een apparaat aan het halen... en dat controleert dan wat hij gewonnen heeft. Vijf euro. Tipota. Pende. Pende, vrouw. Uh, vooral. Ah, vijf euro heeft hij gewonnen. Hij zat er net misschien 10 minuten, dus nou ja, 5 euro in 10 minuten is niet zo slecht. toch? En wat zijn deze heren aan het doen? Die houden hun, hun uh, papiertjes weer voor een ander apparaat. Nothing. Tipota. Ah, je Tito van het eten. Sorry? niet. Ah, oh, ik heb flapjes tot en Tietjes kredietzie. Oké. Okay. Je stopt dat kaartje dus in het automaatje. En dan zie je of je gewonnen of niet gewonnen hebt. Nou, twee heren liepen meteen weg, hebben niks gewonnen. En deze man is ook niet. Nothing. Tietjes tot. Tietjes 1 euro. 1 euro. euro. Oké. Okay. En lag er een beetje schamper bij. En is een jogos. De, de Griek is een gokker. En pesume. Nu de Grieken armer worden, gaan ze ook meer gokken. Omdat ze de hoop hebben dat ze daarmee wat geld verdienen. Okay. Voetbal. Voetbal. Ja, Komt er meneer ook voetbal gokken? Oh, hij, hij gaat gokken dat Griekenland gaat verliezen. Lijkt nou wel... ja, daar zul je veel mee winnen. Dania, Germania. De Duitsland, eh, Denemarken, Duitsland. Germania wint. Duitsland, Duitsland wint? Nou, dat zou mooi zijn. Portugal-Holland. Ja. Portugal. Mm. Mm. Nou, zet daar je geld meer op aan. Dank u wel. U lacht de hele tijd. En u weer. Jalaat. Precies, Jalaat. Nou had u, toen die voetbaljongen net wegging, die, die, die op voetbal gegokt had, daarvan zei u van, nou, nou gok die zomaar op dat Griekenland verliest. Hoe kan die het maken? Meent u dat echt? Want Griekenland verliest toch gewoon? Ik ga ze niet. niet. Ik ga ze niet, nee. Ik snap maar niet. Zij heeft hier een gokkantoor, maar ze geeft nu natuurlijk een persoonlijke mening hier. Je moet gokken met je hart. Ik bedoel, wij zijn met Griekenland, dus dan moet je toch gokken dat Griekenland gaat winnen. U hebt een vaste dus u bent gewoon in de dienst van, de, van het gokagentschap in Griekenland. Maakt het voor u uit als uw bedrijf hier waar ze mee bezig zijn, geprivatiseerd wordt? Zij wel. Ik weet het niet. Jan Oliver is de naar. we weten niet wat de nieuwe eigenaar dan gaat doen. Misschien interesseert het hem helemaal niet om agentschappen te hebben. Het liefst blijft ze gewoon bij de staat. Maar die paarden liet op. Tuurlijk. Tuurlijk. Tuurlijk. Ja. Want de kans zit erin dat ze, dat ze haar agentschap en dus haar baan gaat verliezen. Je weet het niet, zegt ze. Maar het kan. Gokt ze zelf ook? Oh, ik trep het helemaal. Als Griekenland speelt, gok ik. Maar dan gaat u geld verliezen dan? En dan zeg ik dat ze gaan winnen. En dan gaat u geld verliezen. maar ja. En als ik dan verlies, dan verlies ik maar. Maar met een Grieks hart. Precies. Joris van der Kerkhof en Connie Kees over Grieks gokken. Wij gaan zo helemaal niet gokken, want we hebben een analyticus in de studio... voor ons Groenig. dus die gaat ons uitleggen... wat er gaat gebeuren bij Oekraïne-Frankrijk. Verslaggevers ter plekke. Analyses, commentaren, gasten in de studio en muziek.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 Voor de zegen, niets haalt ons tegen en het gaat door. Kampioenen van J.W. Roy en op de achtergrond hoorde u natuurlijk de niet voor de AIVD werkende, maar wel bijklussende journalist Tom Egbers. Nog een uh, kleine tien minuten te gaan, dan begint de wedstrijd Oekraïne tegen Frankrijk in Donetsk. Ronald van der Geer, jij uh, aan jou de eer om die wedstrijd te gaan uh, volgen. Oekraïne, natuurlijk dacht iedereen van tevoren, hey Jakkers moeten we daar naar kijken, maar dat viel allemaal nog reuze mee. Als je naar de opstellingen kijkt, uh, zijn die verrassend? Nou, die van Oekraïne niet, want uh, Oekraïne heeft natuurlijk die eerste wedstrijd met 2-1 gewonnen van Zweden. Teruggekomen van een, uh, een 1-0 achterstand en met buitengewoon acceptabel spel. En Kiev ja, toch in een soort eu euforie achtergelaten in een ontzettende feeststemming. En waarom zou je, als je Oleg Blogin bent en uh, coach van Oekraïne en je wint zo mooi, waarom zou je iets veranderen, zeker als uh, jouw grote helft uh, held Sevchenko gewoon in statisch om weer een wedstrijd te spelen, om in ook geval weer te beginnen. Want dat is natuurlijk de man waar heel Oekraïne over praat. Hij maakte twee goals. De routinier, bezig aan zijn laatste klusje, zou het hier wel even doen en maakt het waar. Nou goed, hij brengt in elk geval het land in een bepaalde stemming. Ook voor deze wedstrijd tegen Frankrijk. Ja, en in Frankrijk is het allemaal een stuk minder. Er werd een goede voorbereiding afgewerkt en toen keek men uit naar het elftal van Laurent Blanc. Wat zou er allemaal gaan gebeuren? Eerste wedstrijd tegen Engeland, dan toch teleurstellend 1-1. De wetenschap dat er veel kansen zijn geweest en Engeland toch wat gehandicapt aan het toernooi is begonnen. Nou, Laurent Blanc ook niet helemaal tevreden. Blijkbaar over de inzet van zijn, van zijn spelers. Gaat het nu wat anders doen met een andere linksbackspeler? Want Patrice Evra is er niet bij vanavond, zit op de bank. Carlo Clichy speelt voor hem, de speler van Manchester City. En uh, Florent Malouda is geslachtofferd en uh, zijn vervanger is Jeremy Menyes. Dat is een speler van uh, Paris Saint-Germain. En zo gaat het straks gebeuren in die Donbass Arena. Ons Groenendijk, eh, Laurent Blanc, doet wat hier en daar eh, elders ook wel eens geroepen wordt. Die selecteert een beetje door. Hè? Want Evra is toch een grote naam. Het feit dat hij die, die eruit durft te laten. Hè? Ja, en ook nog eh, aanvoerder. Ja. ja en, nou ja, goed. Eh, je ziet dat dat dan toch eh, ook wel gebeurt. Ook links en rechts. En, ja, dat was een van de grootste dissidenten twee jaar geleden. Ja, en Malouda normaal gesproken ook een vaste waarde. Maar je bedoelt dat... dissidenten tegen de toenmalige coach tegen de... Dominic? Ja, dat klopt. En ook nog uh, bijna in gevecht met die assistent. Ik weet niet of je die beelden nog ja, voor je kan ja, halen. Ja, ja, ja. En dat was Evra. En natuurlijk uh, normaal gesproken een vaste waarde. Dus ja, wat de reden is dat hij hem niet laat spelen... Ja, dat uh, zullen we nogal horen. Want, want vond jij hem niet goed dan, de eerste wedstrijd? Nou, ik vond hem zeker niet slecht. Maar um, hij heeft uh, wat mij betreft een degelijke wedstrijd gespeeld. Niet, uh, niet veel gekke dingen verkeerd gedaan... Um, Verdedigend niet echt op de proef gesteld. En aanvallend uh, verwacht je misschien iets meer van hem. Maar een, een wel een degelijke partij. U uh, zei dat net al, uh, voor het toernooi werd over dat Oekraïne een beetje... nou ja, Polen kon er wel lastig zijn in de poel, maar Oekraïne... die moest je hebben in je poel. Maar uh, Oekraïne speelde leuk, speelde goed. En dan die Shevchenko, daar is alles al over gezegd. Uh, belangrijkste vraag is, is dit nog een eenmalige oprisping geweest... of is hij vanavond andermaal de gevaarlijkste aanvaller? Ja, ik had er van tevoren ook niet op gerekend, hoor. Dat hij, juist hij... Nog een keer op zou staan. En als je die twee namen ziet, Voronin, Chevtchenko, dat spitse duo. Ja, dat, dat zijn grote namen, maar wij dachten eh, toch een beetje uit het verleden. Maar dan staat hij daar in één keer en scoort hij twee belangrijke goals. en zet heel dat land in vuur en vlam. Dus het is eigenlijk ongelooflijk een goede prestatie, die eerste wedstrijd geweest. Maar ik moet nog zien of hij dat een heel toernooi kan. Ja, en jullie hebben het over hem, ik zit even het lijstje te kijken. Ge geboortejaar, hij komt uit 76, ont oud voor een spits. Ja, natuurlijk maar een sluwe geslepen Vos die twee keer voor zijn man komt. Eén keer bij een standaard situatie verrast hij daar toch Ibrahimovic. En de eerste was een, een knappe goal. Daar kwam hij voor Melberg, ook een, een prima verdediger, die zich daar liet verrassen. En dat is echt een, een, een spits hè, die, die, dat, die dat moment ruikt wanneer hij dan voor die vent moet komen. Nou, dat deed hij voortreffelijk. En ja, je moet hem in de gaten houden, want hij is zeer slim. Ronald van der Geer, je gaat zo naar die wedstrijd kijken... de druk voor Frankrijk is denk ik wel vele malen groter dan voor de Oekraïne... Ja, er ligt natuurlijk wel wat druk op Oekraïne... omdat het wil presteren in, in eigen land. Maar met die, met die eerste overwinning is er wel wat druk weggenomen. De Fransen wachten natuurlijk nog altijd op, op, die, op die eerste zege. Ja, dat zal wat druk geven. Zeker omdat het verwachtingspatroon onder Laurent Blanc... natuurlijk wel is toegenomen. Hè. Hij heeft, na nou dat... Nou ja, Fonds had het er net al over... al die incidenten op het, op het WK in 2010 in Zuid-Afrika... heeft hij van deze, ja, van deze beestenbende toch wel weer een acceptabel elftal gemaakt. Men was lang ongeslagen. Ik geloof zelfs 31 wedstrijden. En wat dat betreft ja, vol verwachting klopte de Franse harten. En dan is zo'n 1-1 tegen, tegen Engeland natuurlijk een, een, een dikke domper. En er moet gewonnen worden op dit toernooi. Hoewel Blanc heeft gezegd wij gaan pieken. Maar dan moet hij daar zelf ook nog wel bij zijn. Want hij schijnt ook te lonken naar een, naar een trainerschap in, in Engeland. Uh, wij gaan pieken op het WK in, in eigen... Of het volgende EK in eigen land. En ook voor op het WK. En zie dit als een soort van voorbereiding. Maar ja Directe prestaties zijn natuurlijk wel wenselijk in Frankrijk. Alfons ons fonds moeten we zeggen, het mag niet meer. Fonds, eh, Groenendijk, eh, de, de, de, de, de, de, de, t, toch altijd even de klassieker. Als je een paar eurotjes zou moeten zetten nu op dat Griekse wetkantoor net... Wat, op wie zou je gaan zetten nu? Wat is het lastig, ja, hè? Ik, ik zet toch uh, op Frankrijk. Als dat, uh, ga, ja, als dat ploegje gaat voetballen zoals het kan voetballen... en dan denk ik toch even aan zo'n uh, Nasri, Benzema, Ribery. als die de geest krijgen vanavond, dan moeten zij in staat zijn... om van uh, Oekraïne te kunnen winnen. Gehakt te maken. Nou, dat zal wel nou, gebeuren. dat ook weer niet, maar een kleine overwinning. Wij gaan dat uh, horen zo na zessen. We zijn zo terug met uh, deze Radio 1 Sportzomer. Dan horen we ook. Hoe het met Joris Matthijsen gaat vandaag, de verdediger... die niet echt een heel gelukkige terugkeer had in Oranje. We kijken hoe het in Egypte is. En uh, Tom, altijd uh, interessant, zeker voor jou, uh, de beurs. We gaan eens kijken hoe het ja, de beurs ook is kijken. vandaag. En Oekraïne, Frankrijk kijken. En laten we ook niet vergeten, Nederlandse scheidsrechter... die er fluit vandaag, Björn Kuipers. Tot zo.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 Dit is Radio 1.